Scotland Yard is een bende diamantsmokkelaars op het spoor. Een van de leiders van die bende, Howard Ilsman, is uit New York in Londen aangekomen. Zijn handlanger, een onvindbare Mr. Bulldog, behoort zeer waarschijnlijk tot het personeel van het Spaans-Mexicaans theater El Salon Mexico in Dean Street, of tot een Mexicaanse zang- en dansgroep die daar vaak optreedt. Tot zijn grote verbazing wordt Nick door Pepita Ibanez, de vrouw van de theater-eigenaar, Uitgenodigd om mee te gaan naar Littlehampton aan de zuidkust van Engeland, waar de artiesten in het tussenseizoen even verpozing zoeken. Nick Holland en het Bulldog-mysterie. Een spannend detective-luisterspel in tien delen door Ronald Patterson. Titelmuziek, Koos van der Grien. Drums, Serge Bonin. De zevende deel, Hernando's Hideaway. Wat jij denkt, spijt het me nu dat ik niet eerder tot actie ben overgegaan. samen. Nou, zoals u ziet, geziet, ben ik wel tot de actie <laughs> overgegaan. Goeie hemel, Ellie. Zeg, ben jij dat werkelijk? En hoe vind je me, schat? Maar Ellie, ik herken je gewoon niet. Dat is precies wat ik heb, wou, liefje. Als we op bezoek gaan bij Ibanez, dan is het maar best dat niemand die mij het sigarettenmeisje Mary Smith herkent. Daarom heb ik mijn haar laten knippen en zwart verven, een donkerbruine pancake aangeschaft en een paar grote oorringen gekocht. Donna Hollandessa, mijn compliment. Dat is beslist een zwaarteklap die het boel toch mysterie me geven kan. Zeg eens, Ellie. Ja. Je bent er toch zeker van dat je dat niet gedaan hebt om al die warmbloedige Mexicanen het hoofd op hout te brengen? Heerlijk is het hier, Nick. Nou, ik had nooit kunnen denken dat zijn joribanes zoveel goede smaak had voor het inrichten van kamers. Ja, ja, ja hij is wel veel mee. Denk jij werkelijk dat er on, onder al die sympathieke lui misdaden misdadig rondloopt, Nick? Oh, ik kan het haast niet geloven. Ik vond het jammer dat ze haar beter wilden. Zeg, luister je naar me? Uh, ja, ja, ja, ja. Ik, ik luister liever. Ik ben doodop van de slaap. Oh, de zeelucht heeft je te pakken. Een heel verschil met Londen. Oh, wat een zaligheid. Wil je de balkondramen helemaal openzetten, liefje? Ja. Wat zeg je, Ellie? Of je de balkondramen helemaal... Wel, Helemaal wat? Openzetten? Nick. Nick. Zeg mijn naam, Ellie. Praat door. Nee, stil. Kom hier, Nick. Wel, wat scheelt het? nu? Nick, er is iemand in deze kamer. Wat? Dat roem jij haar op. Wat baas je Er nou? staat iemand achter het gordijn. Achter het gordijn? Achter welk gordijn? Het gordijn van het balkonraam. Kijk dan toch. Zie je het? Een paar broeksen en vuile schoenen. Tori. Om je klaarwakker te schrikken. Wat zullen we nou Nick, hebben? Nick, blijf hier. Nick. Ah! Hier, he. Nick, Nick, pas op. Hij gaat er vandoor. Het raam uit. Nick, blijf hier. Nick. Ellie. Hey. Waarom ben je niet op de slaapkamer ja, gebleven? Nog mee een schrik uit te staan, dan ik nu al doe? Nou, dank je wel. Zeg, waar is hij? Hij nee, is straks in de val gelopen. Hij zit achter die struik daar. ...in de hoek tussen de tuinburen in de buur van de garage. Miss naam, Nick, laat ons terug gaan. Geen haar op een daar daaraan denkt. Zou, zou het een inbreker zijn? Kom, kom, Ellie. Het is Albert Eelsman. O, oh, Nick, kom terug. Kom maar tevoorschijn, Ilsman. Ik weet niet of ik het genoegen heb met Sir Brandon of meneer Holland... ...maar ik geef u de radio handjes omhoog te houden. Die blaf hier gaat heel makkelijk af, moet u weten. Geen gekheid, Hilsman. Ik ben zeer branden. Het huis is ontsengeld. Je zit in de val. Heel aardig bedacht. Nu weet ik tenminste zeker dat ik met in de Holland te doen heb. Een paar stapjes achteruit waar de heer. Jocht, damertje. Nee, de mogen houden, hè. Verwittig je voor de laatste maand. Nick, Nick, laat hem gaan. Heel vriendelijk, mevrouwtje. Dank u. kom naar de hol om het onmiddellijk zo'n te verwittigen. Ellie, hou jij een oogje in je inside? Als er huh? iemand komt, kan ik hem toch niet tegenhouden, Nick? Zeg, heb je zo'n nu nog niet? Hallo, juffrouw. Hebt u nog steeds... Ja, zijn... Holland... Hier ben ik. Oh, zei Brandon. Ik dacht dat ik je nooit meer aan het apparaat zou krijgen. Luister weer. Hou Deelsman is. Ja, Benny. me maar niet kwalijk, oude jongen. Ja, ik was onze afspraak werkelijk vergeten. Je begrijpt dat ik van Little Ham toch niet zo maar eventjes kan... Stop er maar eventjes mee, Holland. Ik heb de klik ook wel gehoord. Wees maar gerust, het zijn de telefoondiensten van de jaap die de lijn aftappen. Hm. Zeg, wat wil je me zeggen over Eelsman... Is hij daar misschien? Ja, maar nu is hij er vandoor. Verwit ik de politie van Buiten in Littlehampton? Hij kan nog niet ver weg zijn. Ik had hem bijna te pakken, maar er is hier niemand die er wat van af weet. En dat is later. Dank u voor de informatie, hoor. Zeg, ik heb ook wat nieuws voor je. Hm? In de loop van de avond heeft iemand van daaruit opgebeld met Solarin. En hieruit? Uit hernandez highway. Wat zeg je, Holland? Hernandos Hardaway. Ja, zo heet het landhuis hier. Iemand die zijn naam niet gezegd heeft, belde een café in Londen op en maakte met Solarij een afspraak. Het aangeduide punt was echter weer in een soort overeengekomen code. De afspraak was voor morgen, tien uur. Hou dus in de gaten wie er van doorgaat. Oké. Okay. Er komt schot in, ze hè? Denkt u om Ilsman? Die maak ik het kort. Bye. Ik heb toch het gevoel dat er nog iemand anders meeluisterde Ja. Nick, daar komt iemand. Gaspardin hey. Galandja. Pardon? Is niets, Mr. Galandja. Is er wat gebeurd? Kan ik u met iets helpen? Nee, toch niet, meneer Ivanovski. We hebben naar een vriend gebeld. We hadden er een afspraak mee gemaakt, maar hadden haar uit het oog verloren. Ja, glad vergeten. <laughs> Hebben we u misschien uh, wakker gemaakt? Niet, niet. Ik was nog niet in slaap. Verontschuldigt u me dat ik hier in pyjama sta. Ik was op weg naar de keuken. Een glas water halen. Water? Hebt u dan geen water op uw slaapkamer? Ja, he? maar heu, er, er was geen glas. Oh, denkt u dat er in de keuken behalve water ook nog een hartiger slokje te vinden is? Ja, drinkt u een glas vodka met me? Oh, liever whisky, als u het me niet kwalijk neemt. Ah, die, die Engelsen. Komt u maar mee, Gaspadjingaland, ja. Ja, ja, ja, ik had u maar voor, meneer Ivanovski. U kent hier immers de weg. Ja, het is niet de eerste maal dat ik hier kom. Hier is de keuken. Mevrouw Holland, bent u hier? Is zoals u ziet, meneer Ivanes. Hij dacht dat ik wat hoorde. Heeft u iets nodig? Nee, nee, nee, nee, toch niet. Ik was op weg naar mijn slaapkamer. Mijn man en meneer Ivanovski zijn even naar de keuken om een slokje te drinken. Ja ah, zo. Dan is het dat wat ik gehoord heb. Oh, onhandig oh, van hen. Ze hebben nog wel zo hun best gedaan om niemand wakker te maken. Oh, maar ik was nog niet in bed. U ook niet? Nee. Nou, iedereen schijnt hier weer klaar wakker. Nou, behalve mijn man dan. Mevrouw Holland, mm -hmm? is het mogelijk dat ik je al eerder ontmoet heb? Uh, mogelijk? Wat zal ik daarop zeggen, meneer Ibanez? Mogelijk is het altijd niet waar, maar... Ik zou niet weten waar we elkaar gezien hebben. Ik ken hem tenminste niet, maar... Ja, de wereld is natuurlijk klein, <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Maar toch, uh, qu'en sabei? Uh, wel, uh, slaap of geen slaap. ik laat je maar. De beide heren vinden de weg, wel. Nou, dat zal wel. Goeienacht, senor Ibanez. Uh, buenas noches, senora Holland. Uh. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik, ik weet niet of hij me herkend heeft of niet. Ik heb er geen idee van. Ach, maar in elk geval was het een hachelijk ogenblik. Ja, ja, ja, dan klasseren we dit incident maar. Ik vraag me echter af waar Stepan Stepanovic-Vanovski zo plots vandaan kwam. Zo plots na het telefoongesprek. Ah, nou, genoeg voor vandaag. Ik hoop dat het bed zacht is. Een was... revolverschot, volverschatteling. Nog meer, nog minder. Snel, nou, kom mee. Hé, hey. hoor voetstappen in de gang. Nee, ik wees toch voorzichtig. Nou, bij tellen fine de dart is swank. Waldo. Waldo, je zit helemaal onder het bloed. Welke als Waldo? Wat is er dat gebeurd? Mister oh. Bennett, een hand op vlucht, vlug. Maak je maar geen zorgen. Een stuk uit mijn oor. Dat is alles. Oh, dat is alles. Maar Waldo, hoe is het gebeurd? Weet ik het? Ik lig in bed, ik word wakker van het schot. Ik voel niets. Steek het licht aan en dan zie ik pas dat heel mijn hoofdkussen vol bloed is. Een of, een of andere schoft heeft me willen neerknallen. En het heeft maar een haar geschilderd. Oh, Waldo, hoe kun je zo wat denken? Ja, ik kan het me heel levendig voorstellen. Hij moet vandoor het open raam gevuurd oh. hebben. En ik heb zo wel een idee wie dat geweest is. Ah, waar is Garcia Cabazan? Is hij niet wakker geworden? Ach, Keva. Ik het schat niet luid genoeg. Blijf me daar toch niet staan aangapen als een dagsta wereldwonder. Loop de tuin in, dan krijg je misschien de gaan we dan? vammeres. Vammeres, vammeres, Wel, blijf jij hier, Nick? Zeker. Zij is niet met voldoende volk om naar iemand te zoeken, die ze toch niet vinden. Kijk, daar is senor Cabezon. Gisteren is er wat gebeurd, meneer Holland? Ik dacht dat ik opgewonden stemmen hoorde. Ja, inderdaad. Maar het schot hebt u niet gehoord, het schot. Schot? Ja. Is er geschoten? Ja. Iemand heeft door zijn slaapkamer een stuk uit het oor van Waldo Bennett geschoten. Een... een stuk uit zijn oor? Ja. Dacht u dat men hem ergens anders wou raken? Ik. Eh. Por Dios. Wat weet ik daarvan? Maar waar is hij? Waar zijn anderen? De tuin niet om naar de scherpschutter te zoeken. Waarom gaat u niet meezoeken, senor Cabezon? Ah, natuurlijk! Kom, liefje. Nu gaan we heus naar bed. Laat de anderen maar wat nachtoefeningen doen. Er zal een kanonschot nodig zijn om mij over een half uur nog wakker te krijgen. Nick, huh? heb jij ook opgemerkt dat er iemand van het gezelschap niet op het appel is verschenen? Hoe oh, bedoel je Jim Brent? Laat mm -hmm. oh, die maar rustig slapen hoor. Die heeft die zijn korte leven al meer verschoten gehoord om van zo'n kleinigheid wakker te worden. Het zal heel wat interessanter zijn te zien wie er morgen op het appel ontbreekt, want dat is de man die een afspraak heeft met de onbekende meneer Solara. O oh ja, nog eerst even de plaatselijke politie politieersuiber aan de bellen. Mr. Brent, wilt u me de toast even aangeven? Met veel genoegen, mevrouw Holland. En uh, hoe bevalt het u hier in Hernando's Hideaway, meneer Holland? Uh, valt het wel mee, zie? Zeg, zie, Probeer jij altijd zo vroeg op de morgen geestig te zijn? Hm. Een bandietenhol is het hier. <lacht> Doet uw oor nog erg veel pijn, Waldo? Doe me er niet aan denken, Mercedes. Als ik die ploeren te pakken krijg die me dat geleverd heeft. Om op uw vraag te antwoorden, senor Ibanez. Afgezien van de schietpartij van gisteravond, vind ik het hier een aardparadijs. U neemt het me toch niet echt kwalijk dat ik onmiddellijk de politie in de aard heb verwittigd. Oh, ik ben er u dankbaar voor dat u dat gedaan hebt. In de opbidding was ik het helemaal vergeten. Er is inderdaad wat aan de hand dat niet plus is. Nu begin ik het ook te begrijpen. Denkt u dat sir Brandon al een beter heeft als hij zo dadelijk aankomt, meneer Holland? Zo niet moet Geen ik... Geen nog... zorg, mevrouw Ibanez. Als sir Brandon werkt... Vergeet hij geregeld te eten, maar waar is Garcia Cabazon, heeft hij geen honger vanmorgen?